Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Een aantal veiligheidsagenten van de Amerikaanse president Obama is van hun taken ontheven vanwege wangedrag. Dat gebeurde in Colombia, waar Obama aan top bij woont van landen van Noord- en Zuid-Amerika. Het zou gaan om twaalf agenten die mogelijk prostituees hebben bezocht. De Secret Service gaat niet op de kwestie in, maar wil alleen kwijt dat een aantal agenten is vervangen... en dat de veiligheid van de president niet in gevaar is geweest. Het wandelgedrag zou hebben plaatsgevonden kort voordat president Obama vannacht arriveerde in Colombia. In de Tweede Kamer en in Zeeland is kritisch gereageerd op het besluit om een derde van de het wieggepolder onder water te zetten. De oppositiepartijen PVDA, GroenLinks en D66 zijn niet onder de indruk van het plan van het kabinet. Dat wil een derde van de het wieggepolder in Zeeland onder water zetten als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. De provincie Zeeland is tegen ontpoldering en ziet op vier plaatsen obstakels bij het onderwater zetten van het gebied. De Zeeuwse Milieufederatie wil liever één gebied onder water zetten in plaats van een paar kleine delen. Daarvan is volgens de Milieubeweging niet duidelijk hoeveel natuurschade het oplevert. Voor het eerst in 15 maanden wordt vandaag weer overlegd... over het Iraanse atoomprogramma. Vertegenwoordigers van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland... China en Rusland praten dit weekend met een delegatie uit Iran. Ze willen aftasten of er genoeg ruimte is voor echte onderhandelingen. Het Westen beschuldigt Iran ervan kernwapens te ontwikkelen... maar Teheran spreekt dat tegen. In de gesprekken wordt geprobeerd Iran ervan te overtuigen... te stoppen met het verrijken van uranium... De VS en de EU hebben de laatste maanden nieuwe sancties opgelegd aan Iran vanwege het atoomprogramma. Het weer nog vanochtend eerst bewolkt, later op de dag is er meer ruimte voor de zon in het zuidoosten ook kans op een bui. Het wordt een graad of 12 vanmiddag. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week weer terug. Het vierde uur inmiddels. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En daarna nemen de collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over. Zij hebben vast de wekker al horen gaan. Co-pilot Barbara Albert is in ieder geval al onderweg. Zodat we straks tegen kwart voor zes onze gast in rondje correspondentie Margriet Brandsma met alle egaars kunnen ontvangen. Tot die tijd een aflevering uit de zomerserie... De Helden van Theodor Holman uit Oba Life van Human. Waarin hij mensen portretteert die hem geïnspireerd hebben. Met veel anekdotes, citaten en muziek. Vannacht Jean-Paul Sartre, geboren in 1905... en overleden op 15 april 1980. Iedereen is wat hij van zichzelf maakt... Nog nooit is er een filosofie geweest met zoveel invloed als het existentialisme. Je vindt die invloed overal terug in de literatuur, in de muziek, in de film en in de politiek. Als God er niet is om te straffen of dingen toe te staan, is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Iedereen is wat hij van zichzelf maakt. Laten we maar eens even gaan luisteren naar wat Theodor Holman daarover te zeggen heeft. Luistert u naar een aflevering van Alba Life. Ja, goedenavond dames en heren. Welkom bij de zomer van Oba Live. En vanavond gaat het over existentialisme, Sartre en Simone de Beauvoir. En dat wordt een uur lang praten over ideeën, inspiratie en natuurlijk muziek. Oh, oh je que tu te souvien.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 Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte Dans la nuit froide de l'oubli Tu vois, je n'ai pas oublié La chanson que tu me chantais C'est une chanson Qui nous ressemble Toi tu m'aimais Et je t'aimais Et nous vivions Tous les deux ensemble m'aimait, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Ja, heerlijk is dit toch. Dit oh, is Ischammeijer. De Le Feuille Morten van Ischammeijer. Dames en heren, de tekst hiervan is van Jacques Prévert. En het lied zelf stamt uit 1946. En de muziek, ja, die is van Jozef Cosma. Uh, het was Yves Montand die het lied bekend maakte En dat deed hij in de film Le Portes de la Nuit. Dat is een film van Marcel Carné. Veel namen. Maar met dit lied zitten we midden in het Parijs van na de Tweede Wereldoorlog. En dat is het, het, het Parijs van de twee filosofen Sartre en Simone de Beauvoir. Twee filosofen die aan eh, de vooravond staan van een filosofie... die een gigantische invloed zal hebben op alles in onze cultuur. Namelijk het existentialisme. Sterker... Nog nooit is er een filosofie geweest die op zoveel mensen invloed heeft gehad. Op de literatuur, op de beeldhouwkunst, op de muziek, op de architectuur, op de film... maar ook op de politiek, kortom op het leven zelf. Nou, Le mochten, dat lied wat u daarnet hoorde... dat is een lied over een verloren liefde na het eind van de zomer. Wanneer de bladeren van de bomen zijn gevallen en op de aarde liggen te versterven. Een tekstschrijver, Prévert, die zat vaak aan het cafétafeltje met Sartre... En aan het cafétafeltje met de Beauvoir, en daar zat hij dan verliefd te zijn. En Jozef Kosma, de componist, schoof ook regelmatig aan dat tafeltje aan. En hij zat wel eens achter de piano samen met Sartre. Sartre kon namelijk heel goed piano spelen en dat deed hij als hij zich wilde ontspannen. En regisseur Michel Carné zat ook aan dat tafeltje en hij zou nog schitterende films maken als Les Enfants du Paradis, Hotel du Nord en Le Volgens zijn eigen zeggen is die, die laatste Les zijn meest existentialistische film. Een film trouwens waarin Saint-Germain-des-Prés een centrale rol speelt. Dat is de wijk in Parijs die wel wordt gezien als de, als de baarmoeder van het existentialisme. Eh, want het was ook de plek waar Simone en Sartre eh, woonden. Niet in een woonhuis... Maar ze woonden in hotels. Hotel Louisiana bijvoorbeeld, En Hotel Mistral. Later zou Sartre gaan wonen in de Rue de Bonaparte. Even om de hoek bij Café Flore en Le Deux Margot. En Iedereen kende destijds iedereen. En Yves Montand, de zaar die dit lied beroemd maakte. Nou zeker, die kende Sartre en de Beauvoir ook heel goed. En zou altijd goede vrienden blijven met elkaar. En waarom heb ik nou gekozen voor die uitvoering van Isra Meijer? Nou, Connie Palme. De schrijfster heeft ooit een groot essay geschreven... over het existentialisme en dus over Sartre... en in mindere mate over Simone de Beauvoir. En ze beschrijft daarin de ontmoeting met Ischmeijer. En dat doet ze zo. Als twintig jaar later de man van wie ik houd... angstig oppert dat het toch niet zo moeilijk hoeft te zijn, de liefde... en voorstelt dat we misschien zoals Sartre en Simoontje moeten doen... begrijp ik precies wat hij bedoelt. Einde citaat. Sartre en Simoontje. Voor een beter begrip hadden ze zo, om tenminste dit uit te leggen... hadden ze zo hun eigen ideeën over de liefde. Ze hadden een, contra, een contract gesloten wat erop neerkwam... dat ze meerdere seksuele relaties mochten hebben... maar dat ze elkaar geestelijk trouw zouden blijven. En daarover straks meer. We gaan even luisteren naar een hommage aan Simone de Beauvoir. Un appel dans la nuit et quelqu'un qui répond, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui ouvre sa maison, la colombe qui sourit, dès qu'elle entend ton nom, poursuit sa route et l'espace. Simone, c'est comme si t'étais là. Dès que j'entends ta voix, c'est comme si t'étais là. Simone, Simone, c'est comme si t'étais là. Le temps passe et tu vois, c'est comme si t'étais là. Du quai, du point du jour, à Sainte-Seb -Saint boulevard. C'est un long voyage, c'est une belle histoire, côté jardin, côté cour Traveling sur un regard, magie des images. If I'm là, dès que j'entends ta voix, c'est comme si sure if I'm not sure if I'm not sure Heerlijk, toch? Heerlijk, zeg, is dit. Vind niks? Ik vind het prachtig, weet je? Dat is echt waar. Dames en heren, dit is uh, een hommage aan Simone de Beauvoir... hommage aan Simone de Beauvoir van Poitou Pilou. En uh, ik heb dit gevonden via YouTube, geloof ik. Een uh, nacht op internet doorgebracht. En toen vond ik iemand die zijn eigen platencollectie helemaal lekker uh, op had genomen. En uh, ik vond dit zo prachtig, dit, uh, dit, deze hommage aan Simone de Beauvoir. Want... Ja, Simone de Beauvoir is iemand die trouwens op de dag van vandaag... in zelfs meerdere mate dan Sartre, een rol speelt in Frankrijk. En dat is misschien wel terecht, want het is vooral Simone de Beauvoir geweest... die het existentialisme heeft verbreid. En misschien moet je wel zeggen, het is Simone geweest... die het existentialisme van Sartre uh, heeft verbreid. En hoe komt dat zo? Nou, Sartre was misschien weliswaar... de grote denker op de achtergrond, maar na de Tweede Wereldoorlog werd Simone vrij snel en vrij, ja, nou, ik mag wel zeggen... eigenlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog was ze al vrij beroemd. Ze had namelijk L'Invité geschreven en Le Sang des Autres. Wij kennen dat als uh, De Anderen. En beide boeken waren heel goed ontvangen. En meer dan Sartre voelde zij de behoefte het existentialisme te verdedigen. Nou, wat wil die filosofie nou precies? Dat wist eigenlijk niemand behalve Sartre en de Beauvoir. Uh, ja, ze wilde vrijheid... Maar hoe en wat? En ja, een andere moraal, dat wilden ze ook. Maar waar bestond die moraal dan uit? En men vond vlak na de oorlog het grote filosofieboek van Sartre, et Réleignan... eigenlijk niet te lezen. In tegenstelling tot die romans van de Beauvoir... Simone besluit dan een filosofisch essay te schrijven... van 223 pagina's dat Pyrrhus en Sinias heet... en dat in het Engels vertaald wordt als pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid. Ook in het Nederlands is het zo vertaald. Het is nog steeds, moet ik heel eerlijk zeggen, een ingewikkeld boek... Simone beoordeelt de mens, schrijft ze, op zijn daden. Hij is verantwoordelijk voor zijn daden. En de mens wordt nou niet alleen door zijn gedrag verklaard... maar eveneens door zijn verhouding tot anderen in de wereld. En dan beweert ze dat er in het existentialisme eigenlijk geen moraal te vinden is. Als God niet bestaat, is alles geoorloofd zegt Dostoevsky in een boek. En daartegenover zegt de atheïstische Beauvoir... God bestaat niet, niets is geoorloofd omdat God er niet is... om toe te staan of te straffen. En daarom is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Iedereen is wat hij van zichzelf maakt. En dit waren nou precies de zinnen... die in het naoorlogse saint germain de prés prikkelend werkten... De mens is gedoemd om vrij te zijn, zal Sartre later schrijven. Hij is dus gedwongen te kiezen. De mens moet zich daarvan rekenschap geven... en hij moet daarvoor de verantwoordelijkheid nemen. De mens is wat hij kiest. Dat er filosofen waren die het nieuwe denken van na de oorlog vormgaven... mensen die de oorlog, zij het niet zo heel fanatiek, hadden meegemaakt... en in het verzet hadden gezeten. Filosofen die in wezen de gedachten vertolkten... van wat de nieuwe generatie wilde horen zorgde voor de populariteit van Sartre en de Beauvoir en het existentialisme. Iedereen is wat hij van zichzelf maakt. De zin zinderde als een mantra. Eerst door Saint-Germain, dan door Parijs, dan door heel Frankrijk. En zo veroverde hij de wereld. Men ging na de oorlog zichzelf uitvinden. Maar wat was Sartre nu eigenlijk voor een kereltje? We gaan luisteren naar een lied van Juliette Cricot... En de tekst van dat lied is van Sartre. En aan de hand daarvan kan je de persoon Sartre eigenlijk heel goed schetsen. Dans la rue des Blancs. La tête leur faisait défaut, elle avait roulé son, la tête avec le chapeau, dans le ruisseau des blancs manteaux. Die uh, Rue des blanc -Manteau, die kun je trouwens nog steeds bezoeken. Dat is uh, in de Marais, in Parijs. vierde arrondissement. En Sartre die, die schreef dit lied aanvankelijk voor zijn stuk Wee Clos. Uh, daar zou het worden gezongen door Le Jacques. Maar uiteindelijk gaf Sartre het liedje aan Juliette Cricot. Ik zal even een vertaling van dit uh, lied voorlezen. en Dan weet je... Ja, misschien ook waarom Sartre dit schreef. Het lijkt een vrolijk liedje, maar luister naar de vertaling. Die is uh, ruwweg ongeveer zo. In de Rue des Blancs-Manteaux hebben ze de stalages weer opgericht. Een zaagsel in de emmer gedaan. Het is een schafot in de Rue des Blancs-Manteaux. In de Rue des Blancs-Manteaux is de beul vroeg opgestaan. Hij heeft een klus te klaren. Hij moet generaals de keel afsnijden, bischoppen, admiraals. Dat allemaal in de Rue des Blancs-Manteaux. In de Rue des Blancs-Manteaux zijn, zoals gewoonlijk, de dames weer. Aankomen lopen met hun mooie prulletjes. Het hoofd hebben ze niet gezien. Dat is naar beneden gerold. Het hoofd onder de kap in de goot van de blanc manteau. Ja, in, het, in het Frans kent dit lied maar één rijm. Alles rijmt op O. En dat zou je typisch Sartre kunnen noemen. Hij is speels. Speels met taal. Speels in zijn engagement. En welke biografie je ook over Sartre leest... Ze hebben het er allemaal over dat Sartre al van jongs af aan... maar zeker op de universiteit al de clown uithing. Hij maakte spotprenten van zijn hoogleraar. Hij had vaak het hoogste woord. Hij maakte spotliedjes en hij was altijd bezig met verleiden. Men noemt het wel de Pygmalion-kant van Sartre. In een, in een uh, biografie van uh, Simone de Beauvoir staat het zo beschreven. Ik lees even voor. Sartre had in Simone de Beauvoir... Een speelkameraad gevonden. Comedies, parodieën, apologieën, klaagzangen, aftelrijmpjes, epigrammen, madrigalen, sneldichten, spoedfabels, ze waren onuitputtelijk. Einde citaat. En het geeft een beetje al de sfeer weer waar ze in zaten. Bovenal gaf Sartre Simone de Beauvoir intellectuele aandacht. Sartre nam zichzelf serieus, maar hij nam zichzelf ook weer helemaal niet serieus. Hij filosofeerde, gooide eens een balletje op... en keek dan hoe Simone de Beauvoir daarover dacht. En Simone genoot daarvan. Dat spel dat misschien voor haar niet helemaal een spel was. Ze voelden in die vooroorlogse jaren op de universiteit... dat ze beiden iets aan het ontwikkelen waren dat van belang was... Ze vonden een nieuwe filosofie uit. Bestond er iets opwindenders dan om een nieuwe filosofie uit te vinden? En ze zeiden tegen elkaar dat ze elkaars discipel waren. En inderdaad vormden ze op de universiteit al een secte. Maar Sartre die vond dat het mens zijn, ja, wat het ook mogen zijn, het best tot uitdrukking kwam in de donkere kanten. Hij wilde dan ook alles, maar dan ook alles beleven en vooral op het gebied van de liefde. O oh, ja, zeker. Hij hield van Simone de Beauvoir... maar hij wilde niets op zijn lust inleveren. Hij was, zoals hij zelf zou zeggen... als verleider niet in de wieg gelegd voor monogamie. Sartre maakte Simone duidelijk dat hun beide schrijven... op de eerste plaats moest komen... en dat ze dan pas minnaars zouden zijn... Sartre sprak in dit geval over de contingente liefde. Contingent, een woord dat beide steeds gebruikten... en dat nooit eens helder uitlegde, maar dat zoveel betekent als toevallig. Contingent schrijft een biograaf. Daarmee bedoelde ze iets dat mogelijk tot verandering kan leiden... maar dat niet van groot belang is. Wat ook weer niet wil zeggen dat het totaal onbelangrijk is. Ja, je moet er maar chocola van kunnen maken. Maar goed, zij wilde dus contingente liefde. Anders gezegd, in 2011... Sartre wilde met Simone en met anderen naar bed. En Simone moest het ook maar toestaan. Simone mocht ook met andere mannen naar bed. Die liefdes mochten lang duren... en konden eventueel ook nog gepassioneerd zijn. Maar het zou niets veranderen aan de wezenlijke band die hen bond. Zoiets. En daarover tekende ze een contract. Ze zouden elkaar nooit in de steek laten. En Simone heeft dat ook nooit gedaan. Sartre... Ja, hij was soms de kleine lettertjes van het simpele contract vergeten, maar ja, omdat ze er ook niet in stonden. weet je wat, je moet gewoon dit helemaal lekker eronder laten staan... terwijl ik gewoon praat. Ik vind dit zo'n heerlijk nummer van Thelonius Monk, dames en heren. Epistrophy heet dit. En uh, ja, Epistrophy. als u trouwens uh, uh, iets moois wil zien... dan moet u even op uh, YouTube kijken naar Thelonius Monk en Epistrophy, en dan ziet u Thelonius Monk ook spelen. Prachtig! Maar goed, waarom, uh, waarom laat ik dit nou horen? Ja, omdat euh, na de bevrijding euh, euh, kwam dus Saint-Germain-de-Pré... met Sartre en Simone de Beauvoir, euh, Beauvoir kwamen echt enorm in de mode. En daarom ga ik wat voorlezen, euh, terwijl Lekker Thelonious Monk op de achtergrond is... over wat er gebeurde euh, in Saint-Germain-de-Pré. En ik lees dat voor uit het boek, een, een, een biografie van Francis en Gontier, Simone de Beauvoir... Of Saint-Germain-de-Pri. Bij de bevrijding werd deze dommelende wijk met een schok wakker. Die wijk werd het hoofdkwartier van de jeugd. De jongeren hadden hun eigen mode. Ze kwamen naar de Zazous, maar leken niet op hem. Die Zazous, dames en heren, dat, uh, dat waren jongens. Hè. Die droegen jasjes, die als zakken op hun knieën vielen. En de, en de pantalons, de broeken, die, die waren als kachelpijpen. Uh, kwamen die op hun schoenen terecht. En, en die schoenen hadden driedubbele zolen. En uh, nou, dat, dat, uh, die, dat waren die Zazous die liepen ook altijd in de winter met een paraplu op hun arm. Dat was echt een straatbeeld van Parijs. Maar die nieuwe jongeren die verzetten zich tegen. Uh, de jongens van, van nu hadden bij uitdragerijen op de vlooienmarkt van San Juan de tonnen kleding ontdekt... die door de Joodse gemeenschap van New York naar een totaal berooide geloofsgenote was gestuurd. Het overschot werd doorverkocht. En al gauw veroverden duizenden geruite hemden, broeken met smalle pijpen... dwarsgestreepte anklets en basketbalschoenen de nieuwigheid in de Parijse straten. Je kocht ze voor een krats. Je hoefde je haren maar aan bros te knippen zoals de Amerikaanse soldaten en er was een nieuw type geboren. De meisjes gingen over op de zwarte wikkelrok, de strakke zwarte trui en lang sluikhaar naar de mode die door Juliette Cricot gelanceerd was. In de Bar vert in de Rue Jacob klaagde een stelletje jongelui... dat ze geen eigen gelegenheid hadden om te dansen en te drinken. En Annemarie Casalis, die vlak daarvoor de Valérie-prijs voor poëzie had ontvangen, was daarbij. En Juliette Crico, haar onafscheidelijke vriendin Alexandra Astruc... de toekomstige cineast, de jonge acteur Mark Dulnitz. en om hen heen jonge acteurs en jonge schilders waren er allemaal bij. En een van hen... Yves Corbaciere kwam in een open wagen uit 1922... die beschilderd was met een rood en zwart dambord dat vol handtekeningen stond. Het is de foto van deze wagen en haar inzitten die nu nog beroemd moest worden... die tegenwoordig het plateelwerk van de Metro Saint-Germain depreciert... met andere affiches die de roemrijke tijden van de wijk weergeven. De baas van de bar ver scharrelde toen voor zijn klanten... de plek op die ze zochten, de kelder van een herberg... En toen Juliette Créco, Anne-Marie Casalis en Alexandre Astruc... dat zoeteren dat als een rommelhok diende binnenstapte... lazen ze op een van de balken Le Tabou. Frederic Chauvelot, een jonge ambassade attaché, financierde de onderneming. En Robert Amboineau, neef van de admiraal, belaste zich met de rol van portier. Alain Gercy, zoon van de socialistische minister Christian Pinault, werd er pianist. En hij speelde jazzdeuntjes op de piano... die met grote moeite de kelder ingetakeld was... waar een bar met gedempte licht ingericht was. Niet omdat ze graag schemerden, maar omdat ze zo zuinig mogelijk moesten zijn. De krukken waren wankel... De banken leken heel abstractabel en in halve duisternis. Casalis, Creco en Deulnit zorgden voor de consumpties die zich beperkten tot rumcola's. De taboe werkte als een magneet. Het was een besloten club. Om tien uur s'avonds zakte de troep vrienden af naar de kelder, vloog naar het minuscule dansloertje en danste de bebop. In die kelder, van vijftien bij acht meter, speelde Boris Vian, die samen met zijn beide broers een orkest gevormd had. Hij speelde daar trompet. De taboe bracht zijn uitvinders net genoeg op voor een maaltijd per dag. Al gauw waagde het hele Parijse intellectuele wereldje zich in de kelder in de Dauphine 33. Claude Morillac was een trouw bezoeker van de taboe. En zijn vader François Morillac waagde zich er ook een keer in. Quenot kwam er, Merleau-Ponty, Camus, Le Marchand... schrijvers, schilders, muzici, iedereen die telde of al gauw mee zou tellen... Marcel Duhamel, Jacques Prévert, Christian Bérard... Jean-Claude, Vadim, Robert Houssein. Ze troffen elkaar midden in een horde fotografen... die aangetrokken werden door de nieuwigheid en door de beroemde namen. En het trio Gréco, Cazales en Deul... dit zorgde alleen al voor een pandemonium. De taboe werd beroemd toen de hoofdredacteur van het sensatieblad Samediswaar... er een verslaggever heen stuurde... die met hulp van twee of drie vaste klanten een opzienbarend artikel schreef. Op 3 mei 1947 werd het taboe een legende... en haar leden werden de existentialisten. Het befaamde artikel toonde op de voorpagina een meisje dat tegen een gebrachte keldermuur leunde... en een jongen die haar met een kaars bijlichtte, Greco en Vadim. En onder de foto stond deze verklaring. De jeugd bemint, slaapt en droomt van bikini. De atoombom die had zojuist het eilandje bikini vernietigd. In de kelders van Saint-Germain-des-Prés. Het artikel over een breedte van zes kolommen was getiteld... Zo leven de holbewoners van Saint-Germain-des-Prés. De schrijver Jacques Robert schiep die dag een mythe, een mode... We hoeven de existentialisme niet meer bij Café Flore te zoeken. Ze zijn naar de kelders gevlucht. Naar de kelders van het Vaticaan, die van Saint-Germain-des-Prés. In het begin waren alle existentialisten arm. Maar sindsdien hebben Sartre Simone de Beauvoir en Camus geld verdiend met de literatuur. Jacques Laurent Bost met de film, Moudoudji met het proletarisch realisme, anderen in de journalistiek. Deze rijke existentialisten hebben als hoofdkwartier de Pont Royal en ze drinken er zelfs cocktails. Iets eigenaardigs. De rijke existentialisten zijn dun gezaaid... terwijl de arme existentialisten legio zijn. De arme existentialisten zijn bijzonder arm. Ze zijn tussen de 16 en 22 jaar. Ze zijn over het algemeen van goede familie... maar allemaal worden ze door hun vader verwenst. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise, ma décision est prise Je m'en vais déserter Je suis né J'ai vu mourir mon père J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dedans sa tombe Et se moque des bombes Et se moque des verres Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme Et tout mon cher passé, demain de bon matin Je fermerai ma porte au nez des années mortes J'irai sur les chemins Je mentirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirais aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir s'il faut donner. Monsieur le Président, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Ja, ik, ik heb dit nummer helemaal uit laten staan. Omdat, uh, het is van Boris Vian, Le Deserteur. Ik vind het een heel mooi lied, valt veel over te vertellen. Het is een brief die de deserteur schrijft aan zijn president... want hij wil gewoon niet uh, naar uh, de oorlog toe. Um, het is een protestzong. Luisteraars die al wat ouder zijn... die hebben misschien hier ook al iets herkend... van uh, een, een, meneer de president van Lennart Nijgen, Boudewijn de Groot. Uh, en die, die Boris Vignan, ja. Ja, hoe zal ik dat nou eens inleiden? Nou, laat ik zeggen, het was niet allemaal pais en vree in uh, die tijd. Er gebeurden veel pijnlijke zaken bij de familie... zoals de mensen rond Sartre en Simone de Beauvoir werden genoemd. Zo gedroeg Sartre, we moeten dat toch eerlijk zeggen... zich zeer laf tegenover de andere filosoof, Albert Camus. Die, uh, die had een boek geschreven en dat beviel Sartre niet, dat boek. En toen liet Sartre het door iemand anders slecht recenseren. Het was echt een, een opzetje. En dat zou een breuk voor eeuwig met Camus betekenen. Dat Camus niet meer met Sartre te maken wilde hebben... valt dus goed te begrijpen. En Sartre pikte soms ook de vrouwen af van zijn beste vrienden. En, en Boris Vian was zo'n vriend. Vian was een echte kunstenaar. Hij was een, een ingenieur, een schrijver, een toneelspeler... een schilder, een filmacteur, jazzmuzikus, journalist... vertaler, regisseur en directeur van een grammofoonplatenmaatschappij. En hij had een hele knappe vrouw en die heette Michel. Maar die vrouw had hij niet lang, want ze werd afgepikt door Sartre. Nou zijn over Sartre en de vrouwen heel veel artikelen... en zelfs meerdere boeken geschreven. En er is daaraan iets altijd wat ik, wat ik wonderlijk vond. Sartre is die vriendinnen altijd trouw gebleven. Niet in seksuele zin, maar wel in de relationele sfeer. Wanneer zijn vriendinnen bijvoorbeeld geen geld hadden, dan zorgde hij daarvoor. En dat heeft hij in vele gevallen zelfs zijn hele leven gedaan. En de andere vriendin, Wanda, die heeft hij ook altijd zijn hele leven onderhouden door zijn maandelijks enkele honderden van ons toe te stoppen. En hij verwachtte daar niets voor terug, behalve misschien, niet onbelangrijk, aandacht. Nou, een en ander had wel tot gevolg dat Sartre soms echt spreekuur moest houden... om zijn exen allemaal terwille te zijn. Er waren dagen bij dat hij van s ochtends tot s avonds... zich halve uurtjes, uurtjes, lunchjes en diners onderhield... of moest onderhouden met zijn vriendinnen. Dat Michel voor Sartre viel heeft Boris Vian echt gekwetst. Hij schreef er een boek over dat het schuim der dagen heet. Lécume des jours. Het is een schitterend boekje. Eh, het bespot... Het existentialisme. Sartre wordt daarin patre genoemd, en dat is een anagram van praten. Ik citeer uit het boek even wat regels. Tartre brengt zijn dagen door in een café met drinken en schrijven... met andere mensen als hij, die komen drinken en schrijven. En ze drinken gepikte wikthee en zoete drankjes. Want dat leidt hun gedachten af van wat ze schrijven. En daar komen en gaan veel mensen. En dat maakt de diepste gedachten los. En ze vissen er wel eens eentje op. En je moet niet al het overbodige uitsluiten. Je combineert wat ideeën en iets overbodigs. Je verdunt het. De mensen nemen het op die manier makkelijker op. Vooral vrouwen houden niet van onversneden dingen. En je merkt dat, dat Vignan echt bitter is. Het is ook een hele een grote, woenende gedachtenstroom... waarin hij dat boek heeft opgeschreven. Um, Vignan die is maar 39 jaar geworden. Maar wat een schitterend werk heeft dat genie achtergelaten. Elf romans, vier dichtbundels, diverse theaterstukken, filmscenario's. Hij vertaalde al het werk van de detective-schrijver Raymond Chandler... en hij schreef zelf ook vier thrillers onder de naam Vernon Sullivan. Maar Villan heeft ook altijd geweten dat hij jong zou sterven. En daarom werkte hij waarschijnlijk zo hard. En Michel Vignan, Michel Vignan, die leeft nog. En ze is nu 91 jaar oud. Oh. Beautiful, boy But illegitimately To our heart Most likely He became an orphan Oh, what a lovely orphan He was sent to the From my story. ten years old, was his first glory. God caught stealing from nine. Another... d yeah, executed The pure romance was undisputed angelic loves out Holy One Tattoos of ships and tattoos of tears All those beautiful boys Vimps and queens and criminal queers All those beautiful boys Tattoos of ships and tattoos of tears Het is Beautiful Boys van Coco Rosie. En uh, ze wordt daarbij geholpen door Anthony van Anthony en the Johnsons. Het, um, ja, waarom, waarom dit nummer? Nou, het existentialisme is de filosofie van de vrijheid. Je bent wat je van jezelf maakt. Je bent wat je doet. Je moet de consequenties aanvaarden. En het is logisch dat Sartre altijd op zoek was... naar de zwarte kant van de mens... Ook het plegen van een moord namelijk, dat was een keuze, een bepaalde je mens zijn. En waarom maakte iemand zulke keuzes die tenslotte ook de doem van zijn vrijheid uitmaakten? En toen kwam daar op een bepaald moment Jean Genet in het leven van Sartre. Jean Genet, zwierf echt rond, en met zwerven bedoel ik echt zwerven, die zwierf rond in Saint-Germain-de-Pré. Het was een, een bastaardjongen, zo werd het toen genoemd. Een dief, een zwerver, een smokkelaar, een inbreker, een pederast, een pornograaf. Het was een mannelijke hoer. Maar ook een dichter, een toneelschrijver, een romancier. Iemand die tot op de dag van vandaag mensen inspireert. Dat nummer van Coco Rosie en Anthony is, uh, is een hommage ook weer aan, aan Jean Genet. Sartre... Die wil alles weten van Genet en besluit psychoanalyse op hem toe te passen... om zo de persoonlijkheid van Jean Genet in kaart te kunnen brengen. Het levert een van de ja, vreemdste, wonderlijkste... en misschien wel gevaarlijkste boeken op van Sartre die ik ken. Het heet De Heilige Genet. Ik zou een uur alleen over dit boek kunnen spreken. Sartre beschrijft en bedrijft in dit boek een soort zelf uitgevonden. Ja, wat dan wel genoemd wordt existentiële psychoanalyse. Van Genet wordt je eigenlijk niets wijzer. Maar toch, Genet speelt zijn literaire regels, ja. zou je kunnen zeggen. En dat, staat ook, uh, dat zegt Sartre ook volgens de regel... dat u de verliezer bent, maar de verliezer wint altijd. U bent zijn partner, dus u kunt slechts winnen door het aanvaarden zegt zachtge van uw verlies. Laat hem vals spelen. Tracht u niet te beschermen door verdraagzaam te doen. Volkomen zinloos zou dat zijn... in een soort christelijke barmhartigheid te vluchten... waarin u hem zou liefhebben, wat er ook mocht gebeuren... en waarin u, met zelfverlogening waarmee een heilige... de mond van een malaatse kust het etterslijm zou accepteren... waarvan zijn boeken druipen. Brave lieden hebben zich over dit rotte zieltje willen ontfermen... Zij werden beloond met een scheet en terecht. Aldus Sartre. Genet was een wonderlijk slecht mens en tegelijkertijd een wonderlijk goed mens. De heilige Genet heeft overigens na deze existentiële zelf in elkaar gedraaide psychoanalyse nooit meer echt kunnen schrijven. Dus je kan je afvragen wat heeft Sartre eigenlijk aangericht bij deze man? Sartre was een geweldige man die in zijn denken risico's wilde nemen... en durfde te nemen. Veel drugs gebruikt, veel amfetamine, veel alcohol. En hij stierf in 1985, blind en incontinent, doof en 74 jaar oud. En bij zijn begrafenis waren meer dan 50.000 mensen aanwezig. En tot op de dag... Tot op de dag van vandaag bezoeken mensen zijn graf op het cimetière du Montparnasse. Ja, en ik weet zeker dat een van hen zal ik nog een keer zijn. Uh, we gaan nu even luisteren naar David Bowie, die zich destijds ook heeft laten inspireren. door die, die wonderlijke figuur Jean Genet. MUZIEK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 The song is back to Jin Jin Love Like a reptile, she loved him, she loved him. But Just for a short while, she's scratching the sand, let go of his hands. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. The genie lives on his back and loves you. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir heeft eigenlijk maar één liefde gehad, zeggen de biografen, en dat was Sartre. Dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. Er is nog een grote liefde geweest in haar leven. In 1947 ging Simone de Beauvoir namelijk naar Amerika en daar ontmoette ze ja, Nelson Algren. Dat werd toen beschouwd als een belangrijk schrijver. Hij was een, een, een communist en. Uh, een agressief journalist. Een agressieve dichter. Hij was een echte man. Hij was de verpersoonlijking van de eeuwige rebel. Een, een, een echte filmheld. Zo wordt hij wel beschreven. Zijn ouders die waren geboren in Chicago. en Zijn grootouders die kwamen uit Zweden. En Nelson Elgren was een echte man. Een man zoals Simone Beauvoir ja, eigenlijk nog nooit echt gezien had. En... Er ontstaat een liefde tussen die twee. Maar ja, ze worden gescheiden door de oceaan. En Nelson Elgren, die is helemaal involved, helemaal verliefd op Simone. En Simone begint hem brieven te schrijven. En deze liefde die duurde van 1947 tot 1964. Je zou zeggen, dat is behoorlijk wat. En die heeft 304 liefdesbrieven opgeleverd. Maar ze hebben elkaar slechts vijf keer ontmoet in hun leven, soms een paar weken achter elkaar. Maar toch vijf intensieve ontmoetingen. Nelson is ook naar Parijs gekomen. Maar hij kon niet tegen die andere minnaar van Simone de Beauvoir op. Hij kon niet tegen Sartre op. Hij vond Sartre aanvankelijk maar een vervelend keeltje. Een naar mannetje die slecht Engels sprak. Hij begreep niets van hem. Maar ook Nelson werd ingepakt door de charme van Sartre. En het was duidelijk, ook voor Simone... die daar heel veel verdriet van heeft gehad... dat het nooit met Nelson Algren zou komen tot een echte liefde. Zij begreep niet waarom hij ook niet van Sartre hield. Want zij, Simone, hield toch van de vriendinnen van Sartre. Ik ga even de laatste regels voorlezen van de allerlaatste brief die Simone aan Nelson Elgren heeft geschreven. Uiteindelijk schreef zij alleen nog maar brieven aan hem. Hij antwoordde helemaal niet meer. Hij kon haar niet meer tegen. Het maakte hem te droevig. En het is net alsof Simone niet goed begrijpt waarom hij haar niet meer wil. Want ze schrijft, en zo eindigde ze haar laatste brief ook... Met Sartre gaat het uitstekend. Hij is heel mager... Hij heeft een streng dieet gevolgd. Ik heb Bost gesproken. Dat was ook een vriend van Simone de Beauvoir. Maar Olga nog niet. Het is steeds hetzelfde. Ze raast en schuimbekt En ze bijt soms. Ze is afschuwelijk ongelukkig. En is daar ook zelf verantwoordelijk voor. Ik ga in mei naar de Verenigde Staten. Dat staat vast. En ik zal je vinden, Nelson, waar je je ook verschuilt. En dan zegt ze altijd met heel veel lief Simone de Beauvoir. Dat zijn de laatste regels die ze aan Nelson schrijft. Simone gaat naar de Verenigde Staten en weet daar iedereen enorm te beïnvloeden. Ze ontmoet op die laatste reis ook nog Woody Allen... die haar in een café tegenkomt. En ze ziet en hoort dan voor het eerst van iemand, van Bob Dylan... die ook door het existentialisme is beïnvloed. En daarom nu het nummer Like a Rolling Stone...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 Brown. U hoorde een aflevering van Oba Live. Een bijdrage van Human. Eerder uitgezonden in de zomer van 2011. Samenstelling Theodor Holman. Regie Rina Spicht. Techniek Bas Melis. En het programma Oba Live is doorgaans te beluisteren op werkdagen tussen 7 en 8 in de avond op radio 5. En dit is radio 1. U bent te gast bij het programma Nachtvluchten van Max. Waarom heb ik nou eigenlijk gekozen voor juist die held van Theodor Holman? Sartre. Die overleed op 15 april 1980. En Simone de Beauvoir, ook geen onbelangrijk personage in dit programma, zij overleed op 14 april 1986. Um, het is anderhalf, bijna anderhalf minuut voor zes. En dat betekent dat we bijna zijn toegekomen aan het uh, laatste uur van onze uitzending deze week. En dat uur is getiteld Rondje Correspondentie. De gast is Margriet Bransma en er is een nieuwe prijsvraag. En deze heeft ook betrekking op die eerste gast in onze nieuwe themamaand. Margriet Bransma, journalist en voormalig Duitsland-correspondent. Zij schreef het boek Mirakel... Het Mirakel Merkel, hoe het meisje van Kool de machtigste vrouw ter wereld werd. En u kunt daarvan een exemplaar winnen. De vraag die u moet beantwoorden is de volgende. Tijdens de enerverende verkiezings- en formatieperiode van 1998 in Nederland... houden VVD-lijsttrekker Frits Bolkestein en NOS-verslaggever Margriet Brandma ieder een politiek dagboek bij. Wat is de titel van het dagboek, van het boek eigenlijk dat daaruit voortkwam? Dus tijdens de innoverende verkiezings- en formatieperiode van 1998 houden VVD-lijsttrekker Frits Bolkenstein en NOS-verslaggever Margriet Bransma ieder een politiek dagboek bij. Wat is de titel van het boek dat daaruit voortkomt? U kunt kijken op nachtvluchten.fm en daar kunt u uw antwoord invullen. U kunt het ook sturen naar postbus 518-1200 Mike in Hilversum. Het is dus tijd nu voor een kort journaal en zometeen dus rond je correspondentie. Daar in het neusje van de zalm wat betreft journalistiek talent van eigen bodem op andere bodem en vice versa. En het spits wordt dus afgebeten door Margriet Brandsma. Heel graag tot zometeen. Wij verheugen ons op een goed gesprek.